De politie weet niet of de explosie daarmee te maken heeft. Het bedrijf dat het lek repareerde en de politie doen daar de komende dag onderzoek naar. De ouders van Tristan van der Vlis, de schutter in Al van der Rijn... vinden dat hun zoon veel te laat medicatie heeft gekregen van hulpverleners. Ze schrijven dat in een brief die naar voren kwam in een hoorzitting in de Tweede Kamer. De ouders schrijven dat behandelaars hen afhankelijk niet serieus namen. Hun zoon zou daardoor veel te laat antidepressiva en antipsychotica hebben gekregen.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 Ook overdag veel bewolking, het wordt dan maximaal 11 graden. En tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie, de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij het knooppunt Ouder-Rijn is de verbindingsweg dicht door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij Casaluna. In de tweede uur uh, wil ik praten met u over bloemen. Ik kon het eerste uur luisteren naar Jos Kersten. Jos Kersten is uh, kweker van de Amaryllis, de bloem die nog steeds tegenover mij staat. We hebben uh, hem gehad over. Uh, de over van de een schoor. Als jij een Amaryllis we hebben gehad over de sector over de bloemen en alles wat ermee samenhangt. we zijn begonnen toen over de Grieken. De Grieken die bloemen zagen als de dragers van een speciale taal. En de kleuren die allemaal een andere betekenis worden toegericht. Bloemen zei zijn emotie. Jos Kersen in het eerste uur van Kazoo zei dit. Schoonheid. De taal van de schoonheid. Het overende schoonheid. Als jij een amaryllis ziet en wij zitten ja. naar drie amaryllissen te kijken die jij meegenomen hebt. Dan zie je schoonheid. Ja, iets, iets betoverends. Iets uh, warmte. Uh, doordat de bloem natuurlijk heel uh, groot wordt, mooi bloeit. He, he groeit als een soort ster. Ja, is gewoon geweldig om uh, uh, de beleving daarvan. Ja, dat was dus Jos Kersten in het eerste uur van Casaluna. In reclamecampagnes wordt ook de nadruk gelegd op de emotie die samenhangt met uh, bloemen. Ja, dit is nu van Kazeluna, wil ik het met u hebben over bloemen. Welk verhaal heeft u ooit willen vertellen met bloemen? En hoe deed u dat dan? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Mailen kan via kazeluna.ncv.nl. Twitteren kan @kazeluna, het uh, of het uh, Dumosh. Oleg Wouters, goedenacht. Goedenacht. Je mag het vertellen, Oleg. Ja, um, nou kijk... Uh, ik, ik kan uh, geheel uh, me onderdompelen in uh, de passie waarmee uh, de vorige heer sprak over bloemen. Ja. Hoewel ik wel zelf een hele andere benadering heb. Maar wat veel mensen niet weten, is dat bloemen ook eetbaar zijn. Uh, nou ja, de mensen die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben, die weten het wel. Uh, ja, <lacht> misschien wel. Uh, voor zover ze enige botanische kennis hadden. Eet jij bloemen? Hé? Eet jij bloemen? Ja, ik uh, werk voor Resto van Harten. Dat doe ik, wacht even hoor, ik zet even. Sorry George. Ding, tikka, ding, tikka, ding. Zet ik even Je moet een gezellig muziekje op de achtergrond staan. Ja, ja, little feet. Oh, Lil Oké, okay. dan weten we meteen hoe oud je bent. <laughs> oh, is dat zo? Ja, maar daar hebben we het verder niet over. Je, um, je werkt voor... Nee, maar ik, ik, ik bedoel, de, zowel de geur, de, de schoonheid, de, de, de geur en de kleur en de smaak... Uh, dat, dat, uh, nou, dat, dat, doet een, dat doet wat met de mens... Ja, maar even over die eetbaarheid. Hè? Want uh, ik vroeg aan jou: eet je bloemen? Toen zei ja, dat doe ik. Maar eet je dat dan uh, als grapje? Als of gebruik je bloemen ook echt in gerechten? Ja, uh, ik gebruik ze wel alleen rauw. Uh, hoewel dat niet altijd, maar daar, daar kom ik dadelijk nog even op terug. Uh, maar in principe, bijvoorbeeld, uh, borage komt kommekruid. Uh, ik gebruik heel veel Oost-Indische kers. En dat, dat ziet er dan uit als genering. Maar die bloem die kan je er gewoon bij opeten. Ja. En er zit een lekker scherp smaakje aan. En dan in de spoor die aan die bloem zit... dat is zo'n... Zo zo nou ja, net eigenlijk een doorn. die naar binnen, Alleen die kleur van, van Oost-Indische kerst... daar word je al helemaal gek van. Zo mooi als het is. Dus eerst wordt het oog... wordt geprikkeld. Ja. Nou, ik heb, ik heb een, een aantal maanden geleden een reportage gemaakt over een andere, andere manier van, van telen in Frankrijk bij een, een groep die dat deed. En, en daar hebben ze me ook bloemen te eten gegeven. Ik vond dat een hele aparte ervaring. Ik vond sommige smaakten best lekker, maar ook sommige bitter. Je was bitter. niet per ongeluk bij Ecolonie? Ik was per ongeluk bij Ecolonie, ja, inderdaad. Oh, God. Je had beter een ander plek uit kunnen kiezen. Maar... Oh, ik heb geen flauw idee waarom je dat zegt, maar dat horen we nog daaronder. Nou, bij ik heb er een half jaar gewerkt. Oh, nou, ik vond het een geweldig, Ik zeg. had Ik rook al ergens eh, een poepje. Oh, nee hoor, nou, dat weet ik niet. Ik vond het fantastisch wat nou, ze doen. Er... ik ken die Henk Jan de Blauw, die ken ik heel goed. Ja, dat was degene die ik in dat uh, daar gevolgd en, heb. Uh, en uh, ik heb daar dus een half jaar in de winter gewerkt. Oké. Okay. Heel veel ja, mensen kunnen daar terecht. Kijk, maar goed, dat, die, die, oh, dat is een ander onderwerp. Want, ja, uh, maar <laughs> met je kan wat doen met een bloem. Ja. Of, uh, en dat zegt boem. Ja. Maar niet als een rotje. Resto van Harte is een uh, soort restaurant voor eenzame mensen. Wat doe je daar? Uh, ik doe de tuin en ik werk in de keuken. Oké. Okay. Dus wat ik in de tuin doe, dat gaat regelrecht de keuken in. Behoor jij tot de doelgroep? Uh, nou, ik heb een chronische ziekte. Ik uh, ben zes, bijna 56 en best wel eigenlijk eenzaam. Ja. Met enige uh, talenten en maar ook met chronische ziekte. En uh, maar ik heb, uh, ja, ik heb, ik heb mijn talenten. Sorry, wacht, ik moet even voesten. <coughs> Uh, ja, maar even wat je zegt, uh, uh, dat je best wel uh, eenzaam bent. Um, doen bloemen daar wat in? Uh, uh, uh, ver nou, Verlichten ja, bloemen ik, dat? Ja, nou kijk, de, de, de, de, ik, heb, ik heb veel kennis ook van de werking, Dus ik ben heel bewust met die tuin bezig. En ook heel bewust wat ik, want als ik wat kook dan is dat alleen met producten uit mijn eigen tuin. Ja, oké. Okay. Ja, dat heb ik afgelopen vrijdag ook weer. En dan zie je allemaal glanzende snoeten. En dat is erg leuk. Ik wil je hartelijk danken, Oleg. Ja, maar kijk, het, het, het, het belangrijkste is... van: wees je bewust van de natuur. We zijn er zo ver van af. Precies. En ik heb ontzettend hard gestudeerd. Er zijn zoveel... Je kunt een madeliefje eten, uh, je kunt weegbree, uh, paardenbloem. Ja. Nou, dat, dat zijn allemaal eetbare dingen. Kijk wel maar, een beetje uit waar precies, je plukt. Tot het, auto's langs de rijden en tot het moment dat je echt weet wat je je mond stopt... moet je er misschien maar eerst even in gaan verdiepen. Dat zou ik althans zeggen. Ja, maar dat doe ik dus al 30 jaar. Ja, nee, maar en... ik zeg het ook niet tegen jou, Oleg. Ik zeg het tegen de rest van Nederland. Ja, precies. Ik bedoel hey, Oleg, luister. geen, uh, we geen gaan. giftige paddenstoelen uit het bos. Ik ga nou, bye, bye bye zwaai tegen jou zeggen je moet wel echt kunde hebben daarvan. Ja, ik begrijp het. Dank voor het bellen Oleg en uh, het gaat je goed. Dankjewel. Uh, we gaan uh, naar uh, Richard. Goedenacht. Hallo. Zo, wat een enthousiasme. Goedenacht. Ja, ik word, ik, ik word eigenlijk best wel vrolijk van de vorige bellen. Ik heb een klein beetje het idee dat hij van het pad af is. Maar uh, op de een of andere manier word ik er wel heel vrolijk van. Het ontzettend veel van bloemen weet. Ja, ja, dat vind ik ook heel mooi. Ik, ik, heb, ik, ik, ik sta er zelf niet zo heel dichtbij, maar ik vind het wel heel mooi... als mensen zo uh, over bloemen praten. Ja. als je dan toch even veel meer moet weten, dan uh, liever maar van een bloem. Ja, toch? Wat, wat heb jij met bloemen? Nou, ja, ja misschien is het, uh, heb je het idee dat ik hier een beetje een soort van uh, quasi-poeet uit probeer te hangen... maar mijn uh, visie is, uh, liefde is een bloem. Liefde is een bloem. Nou, dan ben je nog geen quasi poëet. Ga verder. Nou, ik, ik, ik heb het idee dat veel mensen van af en toe vergeten dat liefde een bloem is. Uh, ah yeah. uh, ja? En bloemen moet je goed verzorgen. En bloemen moet je waarderen. En bloemen kunnen je ontzettend veel geven. Vind ik. Wat, wat hebben uh, bloemen jou gegeven? Nou, uh, ontzettend... Uh, ja, een stuk schoonheid. Mm -hmm. ik, ik, vind, uh, ik vind bloemen heel mooi. En ik vind de geur, ik ben ontzettend met geur bezig. Ik vind de geur altijd heel, uh, ja, een, een huis vol bloemen. Daar word je gewoon ontzettend vrolijk van. Heb jij altijd... Soms, weet je wel, ik, ik vind de meter voor liefde in zijn bloemen. Dat vind ik gewoon heel mooi. Dat ik gewoon denk dat mensen gewoon af en toe hun relatie vergeten water te geven. Of van die, uh, weet je wel, ja, ik bedoel, ik wil niet zeggen dat iedereen een soort uh, zakje in zijn bloemen moet hangen. Maar soms, uh, ja, heeft, heeft liefde een soort zakje nodig. Die iedereen moet hangen. Ja, <laughs> ja. En, uh, wat, wat, is, wat is het water dat jij in jouw relatie... Heb je een relatie? Ja. Wat, wat is het, het, het water dat jij in jouw relatie giet of doe? Nou, en... voor een groot gedeelte aandacht. Vrouwen hebben natuurlijk opzins veel aandacht nodig. Mannen ook trouwens, hoor. Ja, ja, ja, ja dat uh, heb jij weer een punt. Nee, nee, maar ja, nee. Aandacht is maar gewoon überhaupt... Dat je gewoon stilstaat bij... Uh, ik, ik denk dat het makkelijk is om je relatie af en toe uh, te vergeten. of Dat je soms denkt, uh, nou, dat, dat is er. En dat zit allemaal goed. Hoe lang heb je deze relatie? 3,5 jaar. Wat is het moeilijkste in, in die 3,5 jaar gebleken? Het moeilijkste, ja... De, is... Nou ja, soms uh, be beweeg je een beetje weg van elkaar en dan kom je weer terug. En, dan, en, en soms heb je irritaties en soms... Uh... Dan heb je gewoon behoefte aan een ander type vrouw dan je hebt. En hoe ga je daar dan mee om? Nou, wat ik, dat, dat, ja, dat vind ik uh, ook wel mooi. Ik, ik heb ook het idee van, het is een bloem. Een levende bloem. En een, een bloem die je veel water geeft en die dan ontzettend floreert en helemaal mooi uitziet. Maar ik heb ook droogbloemen. En dat zijn mijn oude relaties. Oh, dat zal je huidige relatie ja, heel dat gezellig dat... vinden? Of zeg ik nou iets geks? Nou, nou, nou, nou, misschien ook wel. Ik, bedoel, ik heb het idee dat ik, die, dat ik die, die, die, die, die droogbloemen wel waardeer. Maar soms vergeet je een relatie gewoon water te geven of uh, vergeet zo'n vrouw, uh, weet je wel, of het loopt of hoe dan ook. Yeah. Um, en dan kan je denken, vrouw, ik, ik smijt het allemaal lekker in, in, in de klinko. En je kan ook denken, nee, nee, nee, ik droog het en ik vind het zot. En dat doe ik dan in mijn hoofd en heb ik een soort plek waar ik heen ga en, en dat zijn mijn droogbloemen. Ja. Yeah. Ja, en die bloeien en dat niet. Te plek maar, en ik leer daar heel veel van. En die bloeien dus, niet de plekken ja. weer op die droogbloemen van je. Wat zeg je? Die droogbloemen die, die bloeien niet de plekken weer op. Nee. nee, het is, het lijkt op de, op de een of andere manier is het dan wel echt klaar. Als het gedoogd is, dan uh, ja, weet je wel, ja, zei je in sprookjes geloopt, maar dat, zo, zo ben ik niet. Nee. Nou, uh, ja en ja, nou ja, dat, ja, en ik weet wel, ja, dat is een beetje hoe ik het beleef. Ja, en, en, en letterlijk bloemen, want jij zei, ik, je hebt met regelmaat bloemen in huis. Ja. En waar moet ik aan denken dan? Wat, wat zijn bloemen ja, die je in huis had? Vooral, vooral lelies, eigenlijk. Lelies? Ja, ik vind het heel mooi dat een lelie kan, kan, weet je wel, dan, dan loop ik met een wit ooghemd in huis en dan weet ik gewoon, deze lelie kan me de hele dag vernaggelen. Als ik uh, één stap verkeerd zet of zo, weet je wel. Dan, en dan, uh, dat mag je dan even uitleggen, nou weet je, wat bedoel je daarmee? Nou ja, Lely schrijft ontzettend af natuurlijk. Dat vind ik zo mooi. Dat, dat een bloem zo mooi is. En dat hij dat ook zoveel kapot kan maken. Dat vind ik ook heel beeldend. Maar Lely stinken toch ook? Dat vind je? <laughs> ja, eerlijk gezegd wel, ja. Echt? Ja, het is, ja, ja, ja een beetje. Ja, dat, ja, dat blijf ik echt heel anders. Ja? Ja, ik vind het een hele lekkere geur. Oké. Okay. Wel penetrant, maar wel mooi. Ja. Wat grappig. Heb, heb je ooit afgevraagd wat het over jou zegt trouwens? Dat jij van lelies houdt en niet voor beter rozen of amaryllissen of euh, noem eens een zijstaat? Ja, specifiek lelies heb ik nooit over nagedacht. Maar ik heb wel af en toe het idee dat ik een soort probleem heb met bloemen. Maar ik heb ook het idee dat, ja, dat is misschien een soort, een beetje een randig onderwerp voor dit. ja, het uur maakt niet uit. Maar ik denk wel eens dat het vrouwelijke stafdel ook een soort bloem is. Ja, een kelk. Nee, nu gaan we een afslag in. die doet. Die... <lacht> En die heeft ook water nodig. En dat wordt meestal zelf best wel goed geregeld. Maar soms moet je daar gewoon extra aan de bak. Ja, nou, ik, ik wens je ik een prettige nacht. <laughs> ik vind het een leuk onderwerp. Maar uh, dat moesten we maar eens een keertje uh, op een ander moment doen, lijkt dus dat bij. Ligt aan mij. Ben je gek? Nee hoor, dat okay. is niet. Hé, hey, dankjewel Richard. Jij ja, bedankt. Hoi. Hoi. We hebben het over uh, de verhalen die samenhangen met, uh, met bloemen. Bloemen zijn emotie, dat kan je zeggen. Maar er hangt ook een verhaal om een bloem. Nou ja, in feite zijn de lelies van Richard daar ook een aardig uh, voorbeeld uh, van. Um, welk verhaal heeft u ooit willen vertellen met bloemen? 0800 1121 is ons telefoonnummer. Mailen kan kaserloone@ncv.nl of uh, twitteren. Ton Habraken, goedendag. Goeiedag, goedenacht. Hey. Ja, het verhaal ooit vertellen. Ik kan het pas in de vorige week vertellen, want toen speelde het. Ik ben namelijk, eh, eigenlijk vanaf mijn jeugd eh, in Oost-Brabant, eh, maar ik woon nu in Bergen op Zoom, ben ik eh, getroffen door, door de kleur van bloemen en de soort van bloemen. Eh, en met name, bijvoorbeeld laatst stond in, in, in de krant in trouw dat ze een soort ecologisch terreintje hadden, proberen, uh, hadden willen maken met uh, granen en daar korenbloemen in. En toen, daar was een soort aha, er leuk niet voor, me. ik denk, dat, is toch, dat was toch vanzelfsprekend vroeger. Maar dat is een soort, maar uh, een andere bloem. En daar was ik eigenlijk als, als jongen al door geïmponeerd in het mooie dorpskerkje. Daar stonden veel hortensia's. Mm -hmm. Heel veel hortensia's. En die hadden de kleur blauw. En dat vond ik zo, zo fascinerend. En uh, ik zag later, toen wij eens een keer met de auto reden van Groningen naar Nijmegen. eigenlijk de hele provincie Drenthe langs. huis aan huis, tuin aan tuin hortensia's. Ja. Ik vond het mooi. En, uh, maar je, ik, je vond het mooi omdat het herinneringen opriep aan vroeger? Ja, en omdat ik ze op zich ook mooi vond. En uh, ik heb de laatste maanden heb ik erg veel, uh, ook om wat meer licht in huis te krijgen. Ik heb veel oude verwilderde bomen, niet veel, maar een aantal verwilderde bomen uh, weggedaan. En nu heb ik mijn tuin, daar heb ik een drietal uh, kleuren hortensia's laten doen. Alleen maar hortensia's. Ja. En uh, om, omzoomd, om zo te zeggen, door een beukenhaag En uh, die hadden wij vroeger thuis ook... En dat was, ik, dat, dat was een beetje weggezakt. Dat, dat idee dat we dat. Als, als omheining van de, van de moestuin, de moeshof. Hè? Maar die, die Beukenhaag heeft die op zich nog een functie? Of is het alleen maar gewoon mooi en, en nostalgisch? Mooi, is, Het is mooi. Maar vroeger, wel, ja, vroeger bij ons thuis was het ook rondom de groentetuin. Daar groeiden dus kruisbessen en boontjes allemaal en zo. De hof, zeg maar. Hè? Mm -hmm. Maar ik heb hem eigenlijk als, als sieraad. en ook een beetje, bedenk ik nu als bescherming voor die Hortensia's ook wel. Maar het was zo grappig. Ik had dus die, die beukenhaag uh, uh, laten aanbrengen. En op de, de avond van, van die dag, of een dag later, dacht ik van... het is net alsof het altijd er al uh, gestaan heeft, die beukenhaag. Ja. Dat is grappig, hè? Maar die beukenhaag heeft wel tijd nodig. Ja, ja, ja. Die moet. Uh, die, want die had ik al een tijdje geleden besteld. Een maandje geleden. En die moest eerst nog. Verwortelen heette dat, geloof ik. Of zoiets. Bij, bij het tuiniersbedrijf zelf. Dus dan kwamen ze toch ook pas uh, inpoten, zeg maar. Nee. Ik, en ik ben er erg gelukkig mee. Dat, dat is de Hortensia. is terug. En de Hortensia. Wanneer bloeien die? Uh, ik denk in de zomer. Maar, maar uh, het was eigenlijk zo'n. Een uh, heel project, de, de, de, de tuin. Dat ik die, die, die jongens zeg ik dan maar even, de jongens van de tuinbedrijf, die waren allemaal zo druk bezig dat ik vergeten heb om nog onderhoudtips te vragen. <lacht> Want er moest ook een hele grote berg die moest weg. En dat moest, nou, mijn, mijn, mijn uh, mannen bloeide op. Uh, een, een, een hoogwerker met telescoop. Het was echt een heel spektakel zo, hè? Oh, maar die konden en, er wel bij komen, die hoogwerker. Die kon die... je tuin in. Ja, want die die, Birk, die was in 1978 geplant en die was, uh, die was letterlijk alle kanten uitgegroeid en, en ik dacht ook wel eens, van uh, met een stevige storm gaat er misschien eens een, een, een echte grote... Kleine takjes waren er al afgevallen, maar ik dacht misschien valt er ook wel eens uh, een echte grote tak. En ik vond hem ook niet mooi meer en uh, hij gaf veel afval en hij nam licht weg. Dus ik denk, dat daar wil ik licht hebben gewoon, hè. Dus het was een heel spektakel, maar door die drukte had ik dus vergeten om, een vraag, om, eh, uh, om, eh... Door ook De onderhoudslips. Door de onderhoudslips. Ja, door onderhoudslips. Onderhoud vragen. Ja. ja, nou ja. U kunt ze misschien wel even gaan bellen, toch? Uh, en, en misschien zijn er ook wel aardige luisteraars die weten hoe het allemaal in elkaar steekt. Ja. En ik moest deze dagen, dus ik had ontroering een beetje bij mezelf. En de andere deed ik een beetje grappig, ik wou niet de grapjes uithouden, maar... Ja, toch een beetje serieus. Het oude gezegde van, van Maarten Luther... van als morgen de wereld zou vergaan... zou ik vandaag nog een appelboomje planten. Daar kwam, in, daar kwam eigenlijk heel veel in gedachten deze dag. Nou ja, ik bedoel, ik denk niet zonder, maar... Maar u, u mag hem wel even uitleggen. Want wat heeft een appelboom met het einde der tijden te maken? Eigenlijk niet veel, maar ik bedoel, ik ben 66 en toch begin ik aan iets nieuws. Of en toch, dat klinkt ook, uh, dat ja. klinkt ook een beetje wat Maar ik vind het zo'n mooie uitspraak om... Uh, het is het tegenovergestelde van het zal mijn tijd wel duren. Oké, okay. oké. Okay. Zo ik Ja, nee, want appelbomen die groeien ontzettend langzaam. Ja. <laughs> ja. <Daarom. laughs> oké, okay. okay. ik wil u hartelijk danken. Dank u wel, Tom Habraken. Dank voor het bellen. U kunt ons bereiken op 0800-1121. is ons telefoonnummer. Um, welk verhaal heeft u ooit willen vertellen met bloemen? En hoe deed u dat dan? Dat is de vraag van dit tweede uur. We gaan de muziek draaien van de voormalige zanger van Direct, Tim Akkerman. Uh, hij is solo gegaan. Dit is zijn eerste single, Non-Zero.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 twisting everything round the bend And page the pages turn white and black When it's been read, there's no turning back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 no sir over Bloemen. Welk verhaal uh, zou u willen vertellen... of heeft u ooit verteld uh, met Bloemen? En hoe deed u dat dan? Mevrouw Barendrecht, goedenacht. Goedenavond. Ik wil een uh, uh, historie vertellen, vertellen van 60 jaar geleden. Ja. Ik reed met mijn uh, solexie, met mijn leraar jazan... Van, van Portugal, dat is onder Rotterdam... naar uh, Charles, naar Mathieu Maassaven. Daar ga ik mijn boodschappen doen. En uh, er staat daar een kraam met amaryllissen. En die staat hier door te snijden en laat de mensen zien dat er knoppen in zit. Dus ik denk, nou, neem er ook een mee. Ik steek hem in mijn zak, in mijn jas, En ik tuf weer naar huis, een boodschap gedaan. En ik kom thuis en mijn ouders zitten aan de koffie. En ik leg zo die bol op tafel, nee? zegt mijn vader een suikerbiet. Ja, we zijn boer, dus... Uh, ja. dat, ik, en na uh, al die tijd is het... Uh, en heb je al de suikerbiet? En, ik, de, en al die tijd heb ik uh, Bollen gehad. En ik ben nu uh, 78. En er staan weer... Uh, ik, ik heb er van de week twee meegebracht. En eerder neem ik er nog wel een klein beetje verspreiden. En ik heb altijd, ieder jaar... Al was ik ziek, al was ik... Altijd aan bol gehad. Ik heb een heerlijke nacht. Ik, ik luister nooit zoveel, altijd later. Maar ik vind het een pracht, prachtig programma. Dank u wel, dank u wel. Uh, die, maar die, die, die, die eerste bol, uh, hoe is het daarmee vergaan? Heeft u die meteen in de grond gestopt? Ja, die is. Uh, die, uh, uh, ik heb hem, we hebben hem niet over kunnen houden. Nu hou ik ze wel eens over. Maar hij heeft staan te bloeien. En, maar dat was ook een rode. Toen, toen, ik geloof niet dat je toen andere kleuren had. Dat was echt een... Uh, met Drie stelen had je ook. En hij, een hele mooie, uh, diep, diep rode. Uh, tegenwoordig heb je witte, aldige kleuren. Maar dat, dat was het toen nog niet. Maar, maar u zei, uh, we hebben hem niet over kunnen houden. Wat betekent dat? Ja, dat je, je nam nou een bal Want... Die meneer die zegt ook, okay, ze, staan, ze staan in de grond. En dan, dan doen ze met een lofklapper dat af. En dan gaat die bloeien. En dan snijden ze die, die bloem, die verkopen ze die u voor u hebt staan. En dan gaan ze die bollen gaan ze weer eten geven, of mest geven, en warmte geven, en koud geven. Dat ze volgend jaar weer kunnen bloeien. En dat, dat, dat, dat is tegenwoordig met al de middelen van koud en warm. Ja, maar over, over kunnen houden betekent dat dan de bol het overleeft? Ja, dat hij het overleeft. En dat je en dat je dan in de ander jaar weer, in, in, in april, mei, april, soms wel eens vroeger, dat je ze dan weer, dat je, dan, je, dan ging die weer bloeien. Oké. Okay. Ja, en, dat, en, en en dat is een kwestie van hem goed behandelen, op de goede manier? Ja, dat is goede manier behandelen. Want ja, met warmte en, en mest en koud. Koud en warmte en mest. Dat, dat uh, ja, de ja dat uh, dat de kou gaat onder langs de wortels heen en de mest gaat door het uh, door de drinkwater heen. Dat dat. Uh, maar u bent in de loop der jaren een soort mini amarillas kwekertje geworden, begrijp ik? Oh nee, maar ik heb altijd belangstelling voor amarilles en. Uh, en, en ik heb goed geluisterd wat die meneer vertelde en dan ben ik het ook helemaal. Tenminste, dat, dat, dat vind ik wel leuk hoe hij dat vertelde met het kou. Ja. En dat wist ik niet hoor. Dat is, ik wist wel dat ze in uh, juli, augustus zo de uh, koud moesten hebben, maar hoe ze dat deden, dat, dat wist ik niet. En dat heb ik. Uh, nou, weer ook, ook opgestoken. Maar, maar dat betekent dat de Amaryllusen die u had, dat die steeds in, in april uh, gingen bloeien? Ja, die gingen in april, die gingen later bloeien. Ja, ja dat is een natuurlijke ja, cyclus. Maar dat. We, we vroeger niet. Vroeger dan, dan, waren ze, dan krompen ze helemaal in elkaar. Uh, maar tegenwoordig dan uh, dat als ik er een vijf heb, dan ken ik wel drie uh, die bloeien weer en dan volgend jaar dan niet meer dan uh, maar ik uh, nee maar, maar die komen altijd later en die andere die die bloeien na of, eind november en december door met de kerst zo en met nieuwjaar ja. en dan en de kerst en witte en uh, nu heb ik een uh, witte en een ro rood-geel gevlamde heb ik nu alweer in mijn huis staan. Dus uh, ja, de, ja. De, in de doos nog, hoor. Hij nog eventjes wachten, anders dan bloeit het te vroeg. Oké, okay. <laughs> okay, goed. U, u, u, dat gaat ook goed. Even bewaren, voorzichtig. Ja, even bewaren. even wow. in, ek, Koud bewaren. Niet in de warmte, want anders gaat het hard. Eén ding nog, mevrouw Barendricht, Als u een amaryllis ziet, een mooie, wat doet dat met u? Oh, geweldig. Oh, geweldig. Dat vind ik zo mooi. Ik, als ik op een tentoonstelling kom, dan... dan amaryllissen en orchideeën, dat zijn mijn, mijn twee uh, orchideeën. Dat is net onkruid, want ze, die blijven bloeien. Die, die heb ik al van ja, vier, vijf jaar staan. Dus, uh, maar een mooie bloem kan u uh, raken, kan u ontroeren? Oh, ontzettend. Vooral amaryllissen en, uh, en orchideeën. Dat kan me zo... Voor de rest. En, ze doen mij geen plezier met een bosbloemen. Want dan moet ik die vaas weer schoonmaken. En ik en gruwelijke, ik een gluwelijke Nee, ik vind. Uh, nee, ik heb veel meer uh, plezier aan de Amaryllis. Ja. En dan uh, orchideeën. Dank voor het bellen. En nog een goede nacht. En prettige uitzending. En dank voor het luisteren. Dank u ja. wel. Dag. Ja. 0800-1121 is het telefoonnummer van Casaluna als u wilt praten over dit onderwerp. Um, Hans, goedenacht. Ja, ja, met Hans. Dag. Uh, ja, de symboliek van bloemen, die uh, spreekt mij heel erg aan. En uh, die heeft uh, veel voor me betekend de afgelopen jaren. Uh, is duidelijk ook toegenomen. In uh, bijzonder rond uh, uh, het ziek zijn en sterven van mevrouw. Ik denk ook dat ik, uh, dat is eigenlijk al begonnen bij ons trouwen, dan ging je ook al bewust nadenken over uh, bloemen. Nou, en uh, we wisten toen al dat het, uh, dat het moeilijk zou worden. En, Wat uh, wist je precies? Uh, ze had toen al, uh, het was al, uh, uh, ze had voor de tweede keer kanker, dus dan weet je dat je niet meer beter kunt worden. Dus dan is het alleen nog uh, uh, bestrijden, zeg maar. Een nare vorm van kanker? Ja, borstkanker, ja. Oh, oh, oh. En uh, uh, toen uh, hebben we gekozen voor de kleur uh, die bij ons past. Dat is uh, rood en uh, rode bloem. Dus grisanten die stond vooral uh, centraal. Waarom, uh, uh, waarom rood en waarom grisanten? Nee, ik zeg het niet goed. Ik bedoel helemaal geen grisant. Uh, hoe noemen die nou? Ja, ik kan je niet helpen. Maar leg, leg dan maar uit waarom jullie voor, die, uh, jullie voor die bloemen gekozen hebben. Nou, de openheid van die bloemen, hè? dat is... Uh, uh, de bloem... Uh, de, de, de, hoe heet die nou? Het is, het is geen grisant. Hij lijkt meer op de zonnebloem, alleen heeft hij dan al kleuren. Ja, je kunt... En hij, is, kunt... hij is slap of gestiltje. Nou, ik ben het even kwijt. Ah, Komt nog wel. Maar het ging eigenlijk, uh, het gaat meer inderdaad om de symboliek, zo van de kleur, maar ook uh, dat hij uh, echt zo'n zo uh, ultieme bloemvorm. Dus een, een hart heeft en met allemaal bloemblaadjes eromheen. Ja. ja. Uh, maar daar zat ook een symboliek omheen, omdat je, je, je zegt. Toen wisten we eigenlijk al dat het er niet goed uitzag voor mijn vrouw. Ja. Ja, als. Uh, dat je weet, natuurlijk van, uh, je weet niet hoe het ziekteproces gaat verlopen, maar het is wel duidelijk dat het... Uh, ja, je weet niet, niet hoe lang het uh, gaat worden. Ja. En, uh, nou, bloemen zijn heel belangrijk geweest. In, in, in, we zijn nog bijna een jaar in ons trouwen bij elkaar gebleven. Uh, en dat was eigenlijk langer dan we nog verwacht hadden toen we trouwden. Uh, maar er zijn altijd bloemen in huis geweest. Wat? Altijd. Altijd verse bloemen. Hoe lang geleden is jouw vrouw overleden? Uh, Twee jaar geleden. Hmm. En, en, en, en haar begrafenis, uh, dezelfde bloemen ook weer als bij jullie bruiloft? Ja. Ja, maar wat, wat er ook heel moeilijk was en uh, dat was met wat mij en tegelijkertijd heel mooi was, uh, zij was haar uh, uh, sterfbed dat duurde uh, best lang, maar dat weet je dan nog niet. Maar ze lag toen al op bed en ze kon niks meer en toen was ze jarig. En tegelijkertijd wachten we ook op haar sterven, ja. uh, hoe dubbel dat ook klinkt, maar het, het, het, het lichaam was zo'n beetje op. Ja. Wat doe je dan? Wat moet je dan doen als, als cadeau? Mensen konden ook niet meer langskomen, was al te slap voor, te zwak voor. Oh, ja, ja. En uh, uh, ook, uh, ook vanuit de kerk heb ik wel symboliek van bloemen meegekregen. En uh, het was net die week ervoor was Pinkster gevierd. En daarin mocht uh, iedereen een, een bloem meenemen en er werd dan een, een bloemenzuil van gemaakt. Ja. Nou, en dat idee heb ik toen ook voor, uh, voor Jannie toen, uh, gevraagd aan vrienden en familie. Van, als je niet langs kunt komen, geef dan een bedrag en dan maken we hier die bloemenzuil. En dat is zo mooi geweest en zo bijzonder. En die bloemenzuil heeft hij nog uh, ja, die een week of drie in allerlei vormen kunnen vernieuwen. Ja. En dat ja, een zuil van twee meter met, uh, met, met allerlei bloemen. En ik vond het daar wel het mooiste cadeau voor kon geven. Wat een prachtig uh, verhaal. Hoe gaat het nu met je? <laughs> nou, uh, ik vind het nog moeilijk, laat ik het zo zeggen. Ik moet toch, uh, vind het nog steeds moeilijk om, uh, om de dagelijkse gang van, uh, uh, op te pakken. Uh, ja, ik mis ze nog erg. Ja. Sterkte. En uh, heel veel dank voor het uh, vertellen hierover, Hans. Ja, graag gedaan. Dank je wel. Ik lees even wat uh, mailtjes voor. Uh, die mensen stuurden naar kazeloenen.ncv.nl um, Peter Rijsdijk die schrijft... Uh, bij mijn trouwen ruim 40 jaar geleden kreeg ik van mijn moeder een klein vet plantje cadeau. Het plantje werd groter... Kwam regelmatig in een grotere pot te wonen en heeft ondertussen ruim 20 verhuizingen overleefd. Tot en met de grote oversteek naar Portugal. Hier kreeg het plantje de welverdiende ruimte in een grote tuin en is nu uitgegroeid tot een plant van ruim 2 vierkante meter. En geeft regelmatig de mooiste bloemen te zien. Mijn moeder is al jaren dood, maar haar plantje wordt jaarlijks mooier en mooier. Um, dan een mailtje van uh, Ger, die schrijft... Hans, een alleenstaande man, is mijn bovenbuurman. Als ik gekookt heb, dan bel ik hem wel eens uh, even om een hapje te komen halen. Vorige week bracht hij een prachtige amaryllis mee. Twee takken met ieder vier kelken, bloedrood. Natuurlijk hoef ik niets voor de hap die ik hem geef... maar met die amaryllis heeft hij zoveel liefde teruggegeven. Mij ontroerde dat. U kunt ons bereiken op 0800 1121. U kunt mailen naar kazeloenen.ncv.nl. Darius, goedenacht. Uh, goedenavond, meneer Dumois. <laughs> uh, hallo. Uh, ik wou hebben over ook een beetje geschiedenis van uh, Tulip, vooral. Uh -huh. uh, onze nationale uh, symbool. Uh -huh. uh -huh. Uh, uh, uw gast het ook over de symboliek van uh, geschiedenis van uh, bloemen. Op zich bij Grieken waren er heel veel uh, meer uh, uh, goden die ook werden genoemd naar de uh, bloemen, hè? Mm -hmm. Denk aan bijvoorbeeld nazi's. Mm -hmm. uh, maar over, over Turk, de uh, uh, meeste mensen, eigenlijk bijna iedereen, denken dat Turk even uit tijd de Turkije komt. Dat klopt. Uh, naar Nederland komt het uit Turkije, maar daarvoor komt het uit Krim, uh, huidige Oekraïne. Ja. Yeah. Maar daarvoor komt het eigenlijk uit Iran. Oké, okay. de tulp komt oorspronkelijk uit Iran. Ja, of zover bekend. Uh, tot zover bekend komt het uit Iran. En dat kun je ook zien op de afbeeldingen van Persepolis. Uh, Koninklijke paleis, resistentiepaleis. Uh, yeah. Dat is ongeveer 2500 jaar terug. Uh, is, uh, Gebouwd, daar zie je de edelmannen, personen en meiden, in hun hand hebben ze een tulip. Mm -hmm. Maar dat is meestal weer gezien als lotusbloem, uh, symbool van onsterfelijkheid of adderlijkheid. Mm -hmm. Dus uh, daar komt het vandaan. Uh, tot zover in de geschiedenis dat het bekend is. Maar uh, ik wou ook eigenlijk sta, uh, stapje maken naar Nederland en uh, ook naar Turkije. In 17 de 17e eeuw en 18e eeuw was het eigenlijk uh, tulp zo duur... Uh, dat uh, bijvoorbeeld, ja, dat moest men met huidige maten dan bijna 100 euro betalen voor een uh, tulpenbol. Ja, de tulpenbol is op, op het punt van de gekte zelfs... Uh, net zo veel waard geweest als een grachtenpand. Precies. Ja. Nou, uh, in Turkije was dat zo... In 1800 zoveel een periode woord, uh, werd het uh, genoemd naar de tulpen. Het is ongeveer 20 jaar geduurd. In die tijd schijnt dat uh, Waardewan uh, ongeveer 40 uh, uh, tulpenbollen. Uh, was uh, gelijkwaardig aan een herenhuis. Ja, ja, kun je nagaan. <laughs> ja, ja. Heb jij wat uh, met, uh, met bloemen zelf, Darius? Nou, behalve dat ik schilder. Af en toe dat ik, ik schilder... Uh, dan in symbolische zin. Ik ben zelf kunstenaar, dus wel kende schilder. Uh, ik ben niet zo'n natuurmens. Uh, ik ben meer cultuurmens. Natuur, uh, ik, voor mijzelf in natuur bestaat geen schoonheid of lelijkheid. Mm -hmm. Het is maar, zoals het is. Het is zoals het is, maar jij schildert dus geen natuur? Uh, nou, ik schilder uh, die natuur maar... Uh, trans, uh, uh, neem ik van natuur eigenlijk. Uh, met een transformatie naar uh, cultuur en dan daar vroeg ik een bepaalde waarde. toe. Okay. Uh, okay. Nou, de bloemenween ook eigenlijk symbool van vrouwelijkheid. Uh, ja, daar zijn we weer. Ja. Uh, en uh, bijvoorbeeld er is geen enkele taal dat het mannen werden genoemd naar een bloem, maar in alle talen heb je vrouwennamen die naar de bloemen worden genoemd. Mhm. Uh -huh. En dat is ook met, met de bepaalde vormen te maken. Maar zijn er ook in en... Nederland, weet je het zeker, zijn er nooit uh, bloemen naar, naar mannen genoemd? Nee, ik, ik ken uh, ongeveer acht talen, in de talen dat ik allemaal ken. In geen enkele taal, uh, er zijn geen mannelijke namen die naar bloemen wezen. Nou, ik kan me voorstellen dat, dat recente uh, uh, bloemen die ontwikkeld zijn, dat die wel mannennamen gekregen hebben. maar. Nou. Ja. Ik, ik... Ja, dan uh, dat de feminisatie van mannelijk, mannelijkheid zou kunnen. Ja. Maar tot zover uh, bekend dat is dat het niet. Maar okay. ik zal uh, nog een ander voorbeeld noemen: een kunstenares, uh, Amerikaanse kunstenares, uh, Georgia O'Cave. Mm -hmm. Die heeft voornamelijk bloemen geschilderd. En als je kijkt, uh, een na andere verwees naar vrouwelijke geslacht weer. Ja, we zijn er weer. Nou, dus helaas, u kunt kijken wat van internet. Ja, Nee, maar die, eerst, die eerste bellen, die begonnen uiteindelijk ook al over. Ik, ja, het zal al Oh, ja. verschillende soorten bloemen heeft ze geschilderd. Nou, uh, op zich, ja, dat, dat maakt niet zo veel uit. Maar om haar, uh, zeg maar, uh, seksuele verlangen om het een beetje duidelijk te maken. Ze was ook lesbisch. En als je kijkt naar die, die bloemen, dan, dan zie je eigenlijk in haar kunst... dat het eigenlijk duidelijk naar voren komt... Dat vrouwen, dus zien uh, en mannen ook, uh, waarschijnlijk. meer als symboliek en ook een beetje symboliek van het vrouwelijke geslacht weer. Ja, ja, ja. Oké, okay, er belt ondertussen een mevrouw die zegt dat er wel degelijk mannen met bloemennamen zijn in Griekenland. Uh, en ook in Portugal. Dus het zal toch wel uh, voorkomen, dit soort dingen. Nou, Narcissus bijvoorbeeld, ook namen, sommige namen worden. maar Narcissus was toch in principe een, een man, hè? Ja, ja, ze noemden ook met name narcissen en hyacinten. Precies, ja, ja, okay. ja. Ik wil je hartelijk danken, Darius. Oké, okay, bedankt. Een prettige nacht, dank je wel. Ja, um, de vorige beller was, was Hans. Die vertelde over de bloemen bij de bruiloft... met zijn uh, uh, inmiddels overleden vrouw en ook op uh, de begrafenis. Uh, en Rob Wilbrink stuurde een mailtje en zei... waarschijnlijk bedoelt hij een gerbra als uh, bloem waar uh, het toen om ging. Goed, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Casaluna. Welk verhaal heb je ooit willen vertellen met bloemen? Zong Amy Winehouse van een postuum album dat verschenen is. Um, we hebben het over bloemen en uh, wat voor verhalen je met bloemen kan uh, vertellen. Uh, Jan Bakker stuurt een mailtje naar Kazendoenen en zegt... het antwoord is heel simpel. Toen ik afgelopen augustus via 4 hoorde dat mijn ex-vriendin... waarmee ik 25 jaar geleden 10 jaar heb samengewoond... in februari overleden was... Ik zal ooit, ik woon in het noorden, zij is begraven in Utrecht... als ik in de buurt ben een anonieme bos rozen op haar graf leggen. Bloemen zijn in die zin boodschappers. Uh, Sebastian, bloemen, die uh, Sebastian Jaarsma die schrijft... Uh, ik ben ooit voor de eerste keer naar mijn gereformeerde schoonouders geweest. Onderweg zegt mijn pap, heb je bloemen bij je? Nee dus. Bij een uh, tankstation gestopt, een bos half gestorven bloemen gehaald. Het meest toonbare bos, belde aan. Ze waren duur. Het was niets meer uh, en, zij zei erbij, uh, en ik zei erbij, het gaat om het gebaar. Nu kan ik erom lachen, maar toen schaamde ik me kapot. Groetjes, Sebastian Jaarsma kaaseloenen.ncv.nl is ons uh, e-mailadres 0800-1121 is ons telefoonnummer. Ferdinand, nacht. Ja, hallo, nacht. Excuse mijn stem, ik ben een klein beetje schor. Maar er is al bijna weer over. Mooi. Ja, ik had een geweldig gesprek met een schat van een telefoniste. Met een enorme mooie stem. Die moeten jullie ook eens een uitzending laten doen hoor. Je moet het over iemand anders hebben. Nee, je hebt het over mijn collega. Oh. oh. Nee, ja. we gaan, nee, we gaan. Jij, jij ook. Jij hebt het ook geweldig. Maar dat viel me op. Heel aardig. En ja. Ik dacht, wat heeft die vrouw een mooie stem? Nou ja, dat hebben we bij deze even wereldkundig. Maar het is eigenlijk een dat, goed geheim. Goed, goed, goed, zo... Het is een goed geheim. Ja, ik heb haar mijn verhaal verteld. Ik ben. En dat vond ze een leuk verhaal. Ik ben uh, gedeeltelijk opge, opgevoed. Door mijn tante uit Indonesië. En um, ik heb zelf 5% Indisch bloed. Dus bijna niet. Zij mm -hmm. was half Indonesisch, half Nederland. Maar ik ben opgegroeid en opgevoed tussen de kruiden en de bloemen en de kennis daarvan. Oké. Okay. Als kind van vijf jaar, dus je kan nagaan wat een eeuwigheid aan, aan de grond zag ligt. Nou, dat rode boekje van... van maar wacht even, Ferdinand. De... Je bent opgegroeid wel in Indonesië? Nee nee, ik ben opgegroeid in Nederland. Oké, okay, maar met, met maar mijn tante die uit Indonesië hier naartoe is gekomen, die heeft mij gedeeltelijk opgevoed, omdat mijn vader nogal druk, een drukke baan had. Oké. Okay. En uh, zij was een, een vrouw met heel veel kennis van bloemen en kruiden en guna guna en de stille kracht. Wat is guna guna ook alweer? Ah, kom nou zeg. Ja. Toen benoemde. Dat niet? Nee, zal ik een beetje goena guna op je toepassen dan? Nou, ik, ja, ik weet niet of ik het blij voor word. Nee, maar goed, maar goene goena, dat is al bijna een Nederlands woord. Dat is um, de, de magie van de natuur. Ah, Oké. Okay. En de stille kracht, weet je dat? Ja, nee, nee, nee. kijk, mijn, va mijn vader is in Indonesië geboren. Dus nou, ik, dan ik... moet je toch goena, ja, goena weten. Dat nee, ja, ik echt... nee, nee, ja, ik, ik, ik, ik heb ik het over... Nog... Ik nu een standje van me. Ja, dat begrijp ik. Ik neem het, ik neem het gewoon in stilteontvangst, weet je wat? Ik, ik zeg gewoon even niks. Goena, goena is heel erg belangrijk. Maar in ieder geval, het gaat over bloemen. En planten. Zij had een enorme kennis daarvan meegenomen. En een beetje aan mij overgedragen. En in mijn, in mijn leven, dat nu toch al behoorlijk lang duurt heb ik mijn kleine selecte vriendenkring kunnen bedienen van allerlei recepten uit de natuur die enorm helpen. Noem eens wat. Ik bedoel, noemen nou ja, eens, noem iets, eens iets, iets of iemand die ik hebt kunnen helpen. Ik kan heel erg veel noemen. Laten we zeggen bijvoorbeeld... Weet je wat een durian is? Nee. Een <laughs> durian is een vrucht die zo verschrikkelijk stinkt dat je hard wegloopt. Ja. Maar als je daar doorheen ruikt, dan is het een prachtig vruchtvlees. Maar wat nou heel belangrijk is, dat zijn de zaden van de Durian. Dat zijn de betons, hoe noemen ze dat. Mm -hmm. En die zaden van de Durian, die had mijn tante in heel veel potjes altijd voorradig. En dan moest je er niet te veel nemen. Het werd in een gerecht, want in een gerecht werden die betons meegebakken. Moest je niet te veel doen, want dan krijg je hoge bloeddruk. Maar je sliep als een roos en je stress ging weg. Ongelooflijk middel. Oké. Okay. Uh, wij gebruiken nu olijfolie. Hè? Mm -hmm. In Indonesië heb je heel veel recepten waar je olie bij gebruikt. Maar het... Zij gebruiken Macassarolie. Makasser weet je ook niet waarschijnlijk. Ja, zeg. Euh, <laughs> hou eens op met je overhoren. Nee, nee, nee, maar omdat je zegt van, dat je Indonesische uh, verwanten hebt. Ja. ...denk ik dat je die dingen weet gewoon. Het maakt helemaal niet uit. Ja, nou, ik... makasserolie ma ma ma is... ...je ja, had bijvoorbeeld een makassenkleedje op de stoelen. Als je hoofd... ...of vroeger deed ze dat in een haar. En dan noemen ze een kasser, ...dat is een kleedje op je stoel... Mm -hmm. ...omdat het niet vet werd. En die Macassaolie ...die ze vroeger in... ...en de gerechten. Nu is dat... Er ...van een olijfolie. Bijvoorbeeld, heb, heb jij een kwaaltje... Eh, uh, nou, nee, behalve de, de normale afwijkingen, nee, dank je. Nee, je hebt niet iets van. Die van, van... je zegt, nou, dat is toch waar ik een beetje last van heb. Nee, nee, nee. Maar goed, ik wilde wel eentje voor je verzinnen. Stel, stel iemand nee, heeft. Nee, nee maar iemand... stel stel stel iemand heeft uh, uh, last van hoofdpijn. Ja, hoofdpijn. Laten we maar even gaan naar bijvoorbeeld reuma of ontstoken, gewrichten. Oké. Okay. Of enorme stress, hè? Mm -hmm. Zal ik dan dat receptje dan maar een keer geven? Geef het maar een keer. Oké. Okay. Dan neem je tenenknoflook. Die druk je fijn met je mes. En chop ze een beetje. Ja? Dan neem je een rode peper. En een halve groene peper. Choppen is, is, is een stukje zak, hè? Mm -hmm. Oké. Okay. Dan neem je een kruidnagel. Die druk je heel erg fijn. Je neemt verse gember. Ongeveer twee, een halve centimeter stukje. Mm -hmm. En die ga je dan ook helemaal fijn doen. Dan heb je dat allemaal bij elkaar. Dan doe je daar olijfolie overheen. Omdat die makassa, die bloemenolie, die bestaat niet meer. Olijfolie is ook prima. Maar dan wel de eerste... Uh, hoe noem je dat? De virgin oil. Weet jij dat? Mm -hmm. De eerste... De eerste druk ook, zeg maar. De eerste, uh, eerste oogst van een iPhone. Ja. Maar okay. probeer je even, even iets in de versnelling te gooien, Ferdinand? Ik gooi hem, ik maak hem af. Ja? Die dingen maak je bij elkaar. Die zet je dan twee dagen in de ijskast. Dan neem je een stukje oude kaas, je smeert dat eroverheen. Niet te dik. En twee, drie keer per week. In de week dat je pijn een beetje dat. En dan je ontsteking en je reuma. En alle tijntjes die je hebt, verdwijnen als sneeuw voor de zon. Oké. Okay. Ik, uh, ik ga het hier behouden, Ferdinand. Dank voor, jou, uh, voor je uitgebreide verhaal. En ik jou... heb het graag gedaan, jongen. Oké. Okay, wel en lekker straks. Uh, Dank je wel. En een goede nacht toch. Dank je um, Ik kreeg een mailtje van, mailtje van Agnes en Klaas. Die even, uh, mijn vriendje en ik liggen in bed in Portugal. Maar we wonen sinds twee jaar naar jou te luisteren. We zijn vandaag precies drie jaar bij elkaar. In Portugal plukken we elke dag wel een lieve bloem voor elkaar. De allermooiste blauwe bloemen die we kunnen vinden. En juist vandaag haalden wij de mooiste herinnering op van alle dingen die wij beleefd hebben. En de bloemen spelen daarbij zo'n lieve rol. Fijne dag nog, Agnes en Klaas. Willem, goedendag. Goedenacht Lex. Uh, mag het Frank zijn? Frank. Ja, oh, sorry. Dat maakt niet uit. Goeienacht. Deel programma. Fantastisch. Wederom. Dank je Echt heerlijk om naar te luisteren. En er kwam een hele mooie herinnering bij me terug over bloemen. Ja. Yeah. En dat is namelijk dat je met bloemen kunt praten. Zowel om het groeien te beïnvloeden. Maar mijn moeder kwam te overlijden. En die was altijd heel erg gesteld op narcissen. Ja. Yeah. En ze overleed in het najaar. En bij mij in de tuin stonden de narcissen allemaal in de knop. En de dag dat ze gecremeerd zou worden, de avond daarvoor... heb ik alle narcissen uit de tuin geplukt. Die er zo links en rechts stonden. En die heb ik op kranten rondom de houtkachel gelegd. En ik heb de hele nacht tegen die narcissen zitten praten... en gezegd dat ze toch echt open moesten gaan. Want ze moesten de volgende ochtend... een bloemenkrans rondom mijn moeder in haar kist vormen. Mm -hmm. En uh, al die bloemen zijn opengegaan. Ja... En, en dat komt door praten, denk je? Uh, absoluut. Ja, absoluut. Je kunt uh, zowel uh, als je bloemen kweekt uh, of, of kruiden kweekt of wat dan ook... kun je, kun je praten tegen planten. En uh, ze loven en, en ze... Ik heb uh, zo af en toe ook wel marihuana in de tuin en daar praat ik ook tegen. En dat beïnvloedt zeker uh, het groeiproces. En wat zeg je dan tegen ze? Dat ze mooi zijn. Dat ik zeg, ik, als ik de tuin inloop, z'n morgens vroeg, dan zeg ik... Goedemorgen, dames. Goedemorgen, dames? Uh, ja, de vrouwelijke planten. Hè? Die, uh... oh. en, dan, uh, en dan groet ik ze en dan zeg ik... Wauw, wat zijn jullie mooi. En uh, nou, het is echt geweldig zoals jullie eruit zien. En uh, wauw, wat zijn jullie mooi. En dan uh, heb je ook echt het idee dat ze zich oprichten naar je... en, en ze laten zien hoe mooi ze zijn. Maar alle narcissen die zijn open gegaan die nacht. En de volgende dag toen mijn moeder gecremeerd werd en de kist nog uh, open stond... en ik al die narcissen bij haar als een rozet onderheen mocht leggen... alle narcissen waren open. Er was er geen één dichtgebleven. Wat en heb je die tegen die narcissen nog... gezegd? Dat ze open moesten. Dat, uh, dat uh, hun moeder, die altijd zo gesteld was uh, op hun... En die het altijd zo fijn vond als ik met een bos narcissen uh, aankwam. Zo gauw ze er weer waren. Ik bracht altijd narcissen voor de mee. En uh, ik heb echt de hele nacht tegen ze zitten praten. En gezegd, jullie moeten open. Jullie, jullie mogen niet dicht blijven. Jullie moeten echt open. En jullie moeten laten zien hoe mooi je bent. En hoe mooi geel je bent. Want uh, daar was... Uh, Oma Wow, zo noemde mijn dochter uh, mijn, mijn moeder. Dat was, er uh, zat een hondje. En als we dan op ziet kwamen, dan blafte dat hondje en die zei wow, wow, wow. wow. Oh, ik, ja. <laughs> dus dat was oma Wow. En ik heb echt gezegd, uh, jullie moeten open voor oma Wow. Want uh, ja, jullie moeten jullie moeten laten zien hoe mooi je bent. En uh, Helaas moet je het vuur in, maar je moet wel open. En uh, terwijl ik ze geplukt had, waar, zaten ze echt allemaal strak dicht. En ze zijn in de nacht opengegaan. Ik heb ze wel op kranten helemaal rondom de houten open haat gelegd. Maar ik heb de hele nacht tegen ze zitten praten. Goeie. En ze zijn allemaal opengegaan. En uh, ja, ze zijn natuurlijk ook meegegaan het vuur in. Dus het was een kortstondig bestaan. Maar ze hebben oma Wowow nog wel alle mooie dienst bewezen die ze konden. Ja. En de narcisten hebben zich niet bedonderd gevoeld door jou, denk je? Ik heb ze niet kunnen vragen. Ik denk dat het antwoord ook. Uh, uh, dat je er nog lang op kan wachten, vrees ik, toch? Toch? <laughs> ja. <laughs> goed. En, en, en jouw, uh, jouw kleine plantage dat gaat verder goed? Altijd, jawel. Heel klein. Klein maar fijn. Hij maar fijn. Jawel. Ja. Dank voor het bellen, Willem. Oké, okay, uh, dankjewel voor jullie mooie programma. Het gaat je goed. Dankjewel. Zon op het pad. Ja. Okay, zeg het met je. bloemen. Hè. Zeg het met bloemen. Ja, dat, dat was de reclamekreet, geloof ik, ooit. Ja, precies. Ja, hè. ja zeg het met bloemen. Nou, okay. of zeg het tegen de bloemen. Hè. Kan ook. Dat is de variant die jij gekozen hebt. Dankjewel. Yes. Jou. We zijn uh, aan het einde gekomen van twee uur Kaza Luna. Ik spreek het antwoordapparaat, even in. Voor morgen. Dit is de voicemail van Casaluna. Luna. Klaas Frank hier. Bij jou te gast is Maarten Zegers. Student islamitisch recht. Heeft ruim twee jaar in Syrië gewoond om te leven en te studeren. Het zijn heftige tijden daar in Syrië. Maar het dagelijks leven gaat ook gewoon door ten dele althans. Wat ik me nu afvraag is hoe fleurt je in Syrië met een meisje? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. We gaan hier de kaarsen uitdoen. We gaan plaatsmaken voor Omroep Max. Zometeen kun je op deze zender Radio 1 luisteren naar Astrid de Jong met Nachtzuster. Dank voor het luisteren. Een hele prettige nacht.